Maar balletlegendes Alexandra Radius en Han Ebelaar zijn er ook. Boswachter Frans neemt ons mee naar buiten... en Jeroen Snel vertelt ons het laatste royalty-nieuws. En Wouter van Schermburg komt ook koffie drinken. Morgen, Koffie Max, na het journaal van 10 uur op Nederland 1. Tot dan. Dit is Radio 1. 9 uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal.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 Iemand van het ondersteunend personeel heeft de daders volgens de hogeschool geholpen bij het stelen van vijf tentamens uit een afgesloten ruimte. De tentamens zijn verkocht aan enkele studenten. Alle 182 studenten moeten de toets nu overdoen. Gisteren werd bekend dat ook bij de hogeschool in Holland in Diemen is gefraudeerd met tentamens. Beide scholen hebben aangifte gedaan.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 Het weer. Het blijft vanavond en vannacht droog. Vannacht tussen de 1 en 5 graden. Morgen bewolkt. Als middags vanuit het westen regen. Dan is het ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. AWB Verkeersinformatie file op de A20... vanuit Gouda naar Hoek van Holland... bij Rotterdam Prins Alexander. 4 kilometer. Hij heeft te maken met een technisch onderzoek na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht.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 Morgen in Coffee Max onvervalste paling sound. Maar balletlegendes Alexandra Radius en Han Ebelaar zijn er ook. Boswachter Frans neemt ons mee naar buiten. En Jeroen Snel vertelt ons het laatste royalty nieuws. En Walker van Schermburg die komt ook koffie drinken. Morgen Koffiemax na het journaal van 10 uur op Nederland 1. Tot dan. Geneeskundeboek.nl: Specialist in medische vakliteratuur 3 over 9, gauw terug naar Eindhoven, naar Nederland, Oostenrijk... met de verslaggevers Bas Tichler, neem ik kwalijk en Jack van Gelder. Het is 1-0 geworden hier in Eindhoven tussen Nederland en Oostenrijk. Een geweldige combinatie waar de 1-2 door Snijder werd opgezet. De bal met de punt van de rechtervoet werd doorgetikt door Theo Jansen. En vervolgens Snijder de bal over de keeper heen wist te werken. Een geweldig mooi doelpunt en de ban lijkt gebroken. Nederland blijft in ieder geval goed druk vooruitzetten. En van Bommel en Alaba hebben Bonje, die kennen elkaar vanuit Bayern München. Waar, denk ik, Van Bommel zoiets had tegen Alaba. Als jij zo nu naar mijn schoenen poets, dan vind ik het prima. Hij heeft ook een aantal wedstrijden verleden jaar gespeeld als linksachter. Speelt inmiddels dus bij Hoffenheim. En de twee heren hadden eventjes gewoon gezellig bonje. Balbezit voor Heitinga. 31 minuten gespeeld. Nederland leidt met 1-0 tegen Oostenrijk. En Van Marwijk die zal wel zitten glimmen. Want die heeft al zo'n ongelofelijke lijst met het Nederlands elftal. En deze wedstrijd zal naar alle waarschijnlijkheid ook een overwinning gaan opleveren. Terwijl nu een overtreding is tegen Snijder. Alaba probeert tussen twee man door te komen. Maar onmiddellijk weer klem wordt gezet. Sneijder inmiddels weer op de benen staat. Sneijder nog even tegen de scheidsrechter zegt van zag je dat nou niet? En de scheidsrechter zegt ik zag het wel maar ik deed er niks aan. Balbezit voor Heidingert. Wat Nederland beter doet in de laatste 10, 15 minuten is onmiddellijk druk zetten als het de bal verliest. En daar schrikt Oostenrijk zo van dat ze de bal echt onmiddellijk weer kwijt zijn ook. Afelij weg linkerkant van het veld. Mooi naar binnen. Afelai nog een man kwijt meegeven aan Sneijder. Hun de laat op de schoen komt hij wel voor de voeten van Kuit die hem weer meegeeft aan de linkerzijde waar Avelaai nog stond op het punt van het strafgrondgebied. Een dubbele schaar Aflijn, dan naar binnen, toch oh. maar weer naar buiten en dan denkt hij wat was ik eigenlijk aan het doen. En waarmee doe ik dat het liefst? Oh ja, met een bal. Waar is die gebleven? Nou, die ligt alweer ter hoogte van de middenlijn. Het zicht op de bal kwijt. Zijn ei is zichzelf uh, dolgedraaid in deze actie die toch zo aardig begon. Maar Oranje zal vanaf uh, vooraf aan moeten beginnen want de pal ligt voor de voeten van Theo Jansen die hem terugkaatst naar Heiting gaat. Een beetje aan de korte kant, alle loopt door. Gaat er een wippertje overheen naar Kuit. Die onder druk van de tegenstander nu de bal bijna over de zijlijn marcheert. Maar hem nog net kan inleveren bij Van der Wiel. En in alle rust dan weer gaat. 33 minuten gevoetbald. 1-0 voor Oranje. Zoals Jack terecht opmerkt. Een werkelijk weergeloos doelvind gezien van Snijder. En een geweldige opening van Heitinga nu. Die de bal speelt richting Avalaar. Avalaar die het speelveld heel breed houdt. En moet houden ook. Zo geldt het aan de andere kant voor Kuit. Die de aandacht afleidt voor de bommel. Die op de middenas van het veld bijna wordt weggestuurd door Snijder. Maar Nederland benut gewoon de optimale ruimtes van het veld. En daar komt een verdedigende ploeg altijd door in de problemen. Ik heb wel eens ploegen gezien die dan heel gauw gaan trechteren tegen een zwakkere tegenstander. En zichzelf dan steeds meer in de problemen gaat helpen. Maar Nederland benut de ruimte zoals Oostenrijk dat nu ook probeert. Via Baumgartlinger. Junuzovic probeert met de bal weg te komen. Het lukt hem niet. Hij krijgt dan een tikje. Is geblesseerd. Maar het kan ook zijn dat hij dat simuleert. Want de scheidsrechter laat gewoon doorspelen. Junuzovic ligt nog steeds op het veld met het gezicht naar de grond. Avalaie die zegt dan tik ik de bal even over de zijlijn. En zo is er even een blessurebehandeling, althans van Stekelenburg uh, voor Junuzovic. Want het valt allemaal wel dus wel mee. Hij staat weer op de benen en uh, de Oostenrijkers kunnen de bal dan direct gaan ingooien. En zullen de bal sportief, neem ik aan, naar voren spelen. Klein. Gaat de bal even gooien, doet dat richting Preudel. Ik moet jullie even onderbreken, en, jongens, want we preudel, hebben een spookrijder. Een spookrijder? Ja. Inderdaad rijdt hij op de A16, Breda, richting Rotterdam. Dan komt hij tussen knooppunt Klaverpolder en Randweg Dordrecht... een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden. Probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt hij op de A16, Breda naar Rotterdam. Dan komt hij tussen knooppunt Klaverpolder... en Randweg Dordrecht een spookrijder tegemoet. Terug naar Eindhoven, Jack. Kuit naar richting Snijder. Snijder raakt de bal kwijt. Hij krijgt ook een tikje, maar de bal gaat over de zijlijn en Nederland gooit in. Aan de rechterkant van het veld heeft Kuit dat gedaan. Terug naar Van der Wiel. Van de Wiel opent naar Martijs. In de middencirkel staat hij nog net op de eigen helft. Dan Pieters aangespeeld. Die krijgt wel bezoek van Jonosovic. En dan uh, dreigt hij, dreigt hij, dreigt hij. Wil er langs, durft niet. De bal dan maar uh, meegenomen aan de voet. Maar wel de verkeerde kant op, over spookrijders gesproken. En dan terug naar de doelman, Stekelenburg, die hem een trap naar voren geeft. Maar eigenlijk komt hij wel een beetje tussen Van de Wiel en kuit in. Er zit een Oostenrijker tussen met het hoofd. Fox. En dan komt er een overtredingje van Heitinga. Die een duwtje in de rug heeft gegeven van Marco Arnautovic. En dat betekent dat Oostenrijk een vrij schop krijgt. U hoorde de scheidsrechter fluiten. Dat doet hij na 35,5 minuut. Vrij schop Oostenrijk, halverwege de oranje helft aan de linkerkant van het veld. Het zou met de luchtmacht, denk nog even aan Preudel... En ook Pogatest is niet de kleinste Meierhoven. voor gevaar kunnen zorgen. over met zijn twee meter, we zijn het er ja, eens. 32. De ski lift is open, hè, Meierhoven. Ja, de ligt alleen geen sneeuw, geloof nee. ik. 36e minuut, 1-0 voor Oranje, vrije schop Oostenrijk. Het gaat, uh, uh, gaat dat doen. Uh, er staat inderdaad uh, wat grote Oostenrijkers uh, zo op de rand van de 16 meter. Bal draait in en wordt niet aangeraakt door een Oostenrijker weggewerkt door Heitinga. Dan door Fuchs in de 16 meter gebracht weer weggewerkt door Heitinga. Dan moet hij in Oostenrijks balbezit komen. Maar uh, ja, Arnautovic en uh, Jansen samen kunnen er niet bij komen. En even leek het alsof Huntelaar erbij kan komen. Bal dan helemaal teruggespeeld richting Macho. En Macho is de Oostenrijkse doelman. Maar die uh, staat er nu heel langzaam bij. Zodat hij zijn naam uh, ja, met enige verlegenheid uh, geen eer aan doet. Bal uh, speelt hij dan naar voren richting Meijerhoven. Die uh, de bal over zich heen ziet gaan. Dat is toch steeds knap hoe je als zo'n grote man de bal steeds over je heen ziet gaan. Want hij uh, troont uh, zich niet echt uh, atletisch. Balbezit nu voor het Nederlands dan Nee, Kuit kan er niet bij komen. Duwtje in de rug. Ja, dat wordt dan bestraft. Duwtje in de rug uh, bij uh, Schiemer. En zo krijgen de Oostenrijkers halverwege de eigen helft het balbezit. En uh, gebaart uh, Sebastian Preudel uh, aan de keeper uh, Macho dat hij die bal wel mag nemen. Waardoor Oostenrijk weer een paar meter naar voren loopt. Uh, nog te spelen. Negen minuten met deze vriendschappelijke interland. Scoren 1-0 in het voordeel van Oranje. Doelpunten maken in de 28 e minuut Wesley Snijder. En de doelbal Macho met een uh, schot naar voren. Waar, en dat doet hij heel handig. Matthijs is zijn lichaam gebruikt om Meijerhoven weg te houden bij de bal. Die komt dan naar voren. Daar komt Snijder aan de bal. Daar oh. zijn lopers. Afvelaai en ook Huntelaar loopt nu door. Ziet Afvelaai kans om de bal daar te krijgen. Nou, nee. Want het gaat via de zijkant, Jansen opnieuw Afelijn. Ja, het was jammer dat Snijder de bal niet meer in de diepte speelt. Eigenlijk had hij in één keer doorgevoerd ja. op Huntelaar. die op volle snelheid het gat in dook. En er lag echt ruimte achter de laatste verdedigingslinie van de Oostenrijkers. Dat probeert zichzelf nu wat naar voren te duwen. Die laatste lijn, Huntelaar komt de bal even halen. Kaatsen naar Van der Wiel, die komt nu ook de helft van Oostenrijk op. Huntelaar loopt door, ook Snijder loopt nu door en wijst naar achteren. En zegt via die kant maar proberen, Van Bommel aan de bal in de middencirkel. Weggedraaid van twee mensen. Meegegeven terug aan Mathijsen. Opgejaagd door Meijerhoven. Bal terug naar de keeper. Nee, breed. Dat kan naar Heiting gaan. gaat er Van Bommel. Van Bommel tussen twee man in. Uh, opent de bal uh, richting Mathijsen. Terwijl de bal eigenlijk veel eerder ook nog naar Pieters had gekund. Uh, Nederland laat zich nu enigszins terugdringen. En uh, tikt om het tikken en niet om een opening te creëren lijkt het. het raakt de bal er dan nu op kwijt. Junuzovic neemt over. Maar de Oostenrijkers spelen dan ook terug richting Preudel. Opjagen van de Sneijder is genoeg om het balbezit te krijgen. Klein elleboogje van Pieters is genoeg om uh, Junuzovic van zich af te houden. En dan uh, hebben de Oostenrijkers balbezit 15 meter over de middellijn. Uh, Pieters overigens uh, begint uh, steeds meer zijn draai te vinden, vind ik in Oranje. Uh, logisch, uh, toen hij voor de eerste keer meedeed, toen had je zoiets dat hij heel onwennig was. Maar begint zo langzamerhand gewoon op volwaardige... Speler te worden aan de linkerkant. Waar Nederland dus het probleem had naar het wegvallen van, van Bronkhorst En lang heeft moeten zoeken eigenlijk naar wie nou eigenlijk de man zou moeten zijn op die positie. Dat is ook nog jong, hè? pas 22 ja. Pieters. Dus uh, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Zoals Nijl Zelf natuurlijk toch wel wat jonge mensen herbergt. Daar kunnen we nog jaren mee vooruit. Fuchs vrije schop voor de goal. Blijft hangen. Hij denk, gaan, moet wegtrappen, dat doet hij. En zo komt die bal dan weer op de Oostenrijkse helft. Maar opnieuw voor de voeten van Fuchs. De aanvoerder van uh, dit Oostenrijkse elftal. Die dan kijkt en zoekt en ziet dat Meijerhoven daar nog is. Maar een hele zwakke paas verstuurt die door Van de Wiel kan worden uitverdedigd. Via Jansen dan teruggaat in de richting van Stekelburg. Zo naderen we langzaam maar zeker de rust in deze wedstrijd. Zes minuten nog. Toen gaat het NL-Zelftal door die prachtige goal van Wesley Sneijder. naar de mooie 1-2 tussen Sneijder en Jansen op een 1-0 voorsprong. Klein overtraining op het middenveld gemaakt door notabene Huntelaar. En zo krijgt Oostenrijk een vrije schop vrije schop die genomen is, balbezit voor de Oostenrijkers, de hoogte van de middellijn. De bal wordt dan gespeeld richting van Pogatets naar Junosovici Maar die is aanmerkelijk kleiner dan Pieters, die dan alleen maar tegenaan hoeft te springen om de bal over de zijlijn te zien gaan. Waardoor het balbezit van Avalay gaat richting Stekelenburg. Stekelenburg knalt hem al naar voren, knalt hem zomaar over de zijlijn, halverwege het veld. Inworp voor de Oostenrijkers. De Oostenrijkers doen dat via Klein aan de rechterkant van het veld. Nederland laat de ruimtes klein, waardoor het moeilijk is voor de Oostenrijkers om er normaal gesproken uit te komen. Lukt ook nu niet. Terugkomen uit buitenspelpositie van Schiemer. Die zegt wat is er aan de hand. Ik heb er geen grens overschreden. Maar Oostenrijkers zouden beter moeten weten. Bal bezit in ieder geval voor van Bommel. Van Bommel duurde nog lang uh, hoor, nog 38, 38 minuten. <laughs> ja, toch? Heitinga met het balbezit. <laughs> Dat vind jij ja, erg. Richting Kuit, Kuit richting Heitinga. En Heitinga die een, uh, weer een goede bal heeft. Uh, komt, die, nee, komt niet bij Huntelaar, komt niet bij Averlui, komt wel bij Klein. Uitverdedigen dan. Goede lichaamsschijnbeweging van Baumgartinger Met Arnaut vijf uh, meter over de middellijn. Uh, draait uh, om Van Bommel heen. En uh, brengt de bal dan naar Junuzovic uh, uh, Arnautovic. Arnautovic neemt de bal onder het lichaam mee. Altijd gevaarlijk als hij uh, aan de bal is. Met een goede combinatie komt de bal weer bij Junuzovic. Komt de bal in het 16 meter gebied. Uh, kan Arnautovic niet bereikt worden. Bal via Baumgartninger. De, de Oostenrijkers hebben nu wat meer balbezit. De komen nu ook via de rechterkant van het veld op. Met Klein. Klein geeft de bal voor. Wordt weggewerkt door Van der Wiel. Eerste corner Oostenrijk. trainer van de Oostenrijkers zal na afloop straks verklaren... dat het veldspel bij Vlagen heel behoorlijk uitzag tegen de nummer 2 van de wereld. Maar dat de laatste pas, zoals dat in Jagon heet telkens niet goed was. Want Dat hebben we nu vier keer gezien in anderhalve minuut. Want het is voor Oranje ontzettend eenvoudig om al die ballen die uiteindelijk voor de goal komen weg te werken. Zo voelt het wel even dreigend. Maar wordt het dat nooit echt. Zou met een hoekschop zoals nu wel kunnen. Vier minuten nog te gaan. In deze wedstrijd. Stekelenburg blijft staan. Dat doet de meneer voor mij helaas niet. <laughs> Zodat kopte. ik geen idee heb Schimmer, wat er gebeurt. Dus, maar er is over. overgekopt. Nou ja. dat is mooi om te weten. In het Schimmer van de avond. Balbezit uh, Heitinga. Heitinga naar Van Bommel. Van Bommel naar de rechterkant van het veld en van de wiel. Goed gespeeld. Kuit. In alles in één keer. Van Bommel met uh, Alaba voor zich. En Van Bommel denkt ik kom er niet bij. Dus Alaba ook niet. Balbezit voor de Oostenrijkers. Naar het overtreding van Van Bommel. Die je dan even laat merken dat hij er is. En het uh, balbezit is aan de linkerkant van het veld voor Fuchs. Halverwege de eigen helft. Ja, Baumgartninger gaat de bal even richting het hart van de verdediging, richting uh, Preudel. Preudel naar Klein, opgejaagd door Avalai, maar kan daar toch langskomen. Preudel gaat even aanzetten. Speelt de bal naar de rechterkant van het veld, naar Junuzovic. Uh, Baumgartninger en, uh, in balbezit, halverwege het veld uh, tussen de hoogte van de middellijn. Raken de Oostenrijkers de bal kwijt, maar krijgen hem toch weer terug. Raken hem kwijt, krijgen hem toch weer terug. Raken hem kwijt en hebben hem nu met uh, Majohofer, Junuzovic, uh, Alaba. Raken hem kwijt en kuit. Kuit tussen twee man in. Kan die bal naar de voren schieten. Raakt hem ook kwijt. Is niet echt een stukje waar je het instructiefilmpje voor de jeugd naar moet laten kijken. Dan aan de linkerkant van het veld met Fuchs. Fuchs de bal onder het lichaam. Doorspeelt de bal goed richting Anoutovic. Autovic zet het lichaam goed tussen tegenstander en bal. En knalt dan de bal in handen van Stekelenburg hij is uh, fysiek sterk. Maar... Het is een hele goede speler. Ja, het, is het is alleen een, een, een vervelend rotjoch. Ja, maar het is een heerlijke voetballer. Hij kan echt heel goed voetballen. Balbezit nu van de wiel. die De bal speelt richting van Bommel. Van Bommel door. En wij telegraferen de bal naar de linkerkant van het veld. Via Matthijs. en... Snijder. Snijder. Ter hoogte van de middellijn. Krijgt een klein duwtje in zijn rug. Van, uh, ja, dat wordt ook nu door de scheidsrechter bestraft. Breudel was de dader. Vrij schop voor Oranje. Twee minuten nog ruim in de eerste helft. Waar Oranje via de goal van Wesley Snijder na 28 minuten gemaakt met 1-0 leidt. Kunnen we dat niet vaak genoeg zeggen. Prachtige goal. mooie 1-2 met Jansen. De bal via de onderkant van de lat over de doelman heen. Daar komt Oranje weer. Kuit weggestuurd door Van Bommel. Huntelaar voor de goal. Kuit wil als een soort schop nu die bal voor het doel krijgen. Dat lukt niet. Dan maar breed gegeven aan Snyder. Die bespeelt hem. Huntelaar bij het spel. Oh, jammer. En nou schiet Aflaai de bal nog op de hand van Pogatet. Maar dat maakt al niet zo heel veel meer uit. Op het moment dat de bal voor de voeten komt van Huntelaar staat hij. En ik denk dat dat klopt. Buitenspel. En een vrije schop dus voor de Oostenrijkse ploeg. Het was een aardige opening met name toen Van Bommel de bal verstuurde naar Kuit Die wat ruimte had aan de rechterkant van het veld. En echt als een soort uh, schot op doel. De bal dan maar hard voor de goal wilde brengen. De hoop dat Huntelaar er tegenaan zal lopen. Maar zover kwam het dus allemaal niet. Oostenrijkers verdedigen uit. En doen dat via Fuchs. Fuchs en Macho, Macho knalt de bal naar voren. Er uh, is wel blij dat hij hem naar voren knalt uh, en uh, verwacht niet dat hij ergens aankomt. Komt uiteindelijk toch omdat Matthijs de bal niet goed uh, onder controle kan krijgen. In Oostenrijks balbezit. Uh, de bal wordt naar de rechterkant van het veld gespeeld. En Schiemer die veel meters uh, verzet en nu uh, probeert uh, om uh, Matthijs erheen te komen. Dat lukt hem niet. Schiemer, waar speelt hij eigenlijk? Uh, die speelt, oh, bij, die speelt bij uh, Stevens bij Red Bull Salzburg. Is de bal nu uh, proberen op te jagen met Pieters. Pieters laat de bal dan uh, goed over de achterlijn gaan. En via de boarding speelt hij de bal terug richting uh, Maarten Stekelenburg. Die uh, eigenlijk niks uh, gevaarlijks te doen heeft uh, gehad uh, in de eerste helft. Uh, het is allemaal vrij rustig en mat. Wat Oostenrijk betreft, uh, Nederland speelt geconcentreerd en ik ben benieuwd uh, hoeveel wissels er in gaan komen. Dus ik vind het inderdaad leuk om Strootman te zien en misschien dat Luc de Jong ook zijn uh, interland buurt kan maken, waarom ook niet. Maar één ding wil Van Marwijk niet, hij wil niet niet winnen. Dus uh, wat dat betreft denk ik dat hij nog wel heel even wacht met wisselen. Ja, dat uh, zou me niet verbazen, maar in de rust... Uh, Snijden gaat er sowieso. Uit. Dat precies, en Matthijs verwacht ik eerlijk gezegd ook, want hij heeft natuurlijk echt maanden niet gevoetbald. Oh, aardige combinatie nu van de Oostenrijkers. Ruimte gevonden ook om te schieten. Dat doet Arnautovic dan. Maar juist op dat moment heeft de oude ploeg van Theo Jansen nog een voet voor de bal gezet. Zo komt er in de slotseconde van deze eerste helft nog een hoekschop voor Oostenrijk aan die genomen gaat worden vanaf de rechterkant. Junozovic, daar is hij weer. Die dat gaat doen. Vier Oostenrijkers voor de gelegenheid mee naar het front. En die worden dan opgewacht door een behoorlijk. Stel Oranje hem, Sterker nog, daar staat het hele elftal van Van Marwijk in het stadsgebied te wachten. Dus dat kan niet mis. Ja, er wordt wel doorgekomen. wat een kans voor Schiemer. Na het doorkoppen van de spits, Meijerhoven bij de tweede paal duikt Schiemer op. Dat is notabene na Arnautovic de topscorer van Oostenrijk in de kwalificatierijks tot dusver. Nou ja, wat zegt dat? Drie wedstrijden gespeeld, maar wel twee goals al gemaakt. Maar hier jaagt hij de bal toch wat ongecontroleerd over het doel van Stekelenburg. Dit was voor Oostenrijk de beste kans. Ja, en dan blijf je natuurlijk altijd zeggen... op profniveau zou je tweebenig moeten zijn. Maar het bleek dat het linkerbeen wat dat betreft enigszins ongecoördineerd aan het lichaam van Schiemer zat. Want hij had wel heel veel mogelijkheden om de gelijkmaker te doen aantekenen. Gelukkig lukte dat niet en is het nu rust. Ja, lekker moment om te fluiten ook. Ja, prima. Kuit is bijna weg met Huntelaar. Maar het is rust hier in Eindhoven. nederland leidt Doelpuntmaker Wesley Snijder. Die met Arnaut de Vries loopt. Die kennen elkaar natuurlijk vanuit het Inter-verhaal. En zo gaan de, de twee heren van het veld. Met de andere ook zal er wat kan en de nauwtevliegtjes en snijden lopen nog een beetje te dollen met elkaar. Alone en far from over. Dat klopt, want we zitten pas in de rust van uh, Nederland-Oostenrijk. Henk Spaan, hier in de studio. Uh, eerst maar even naar die goal. Ja, die, uh, dat was volgens mij toch wel twee keer mazzel. De eerste keer dat Theo Jansen uh, de bal met rechts raakte... en een per ongeluk bij Sneijder kreeg. En Sneijder moest hem onder zijn lichaam vandaan schieten. Zag de keeper niet voor zijn doel staan. En die bal ging midden in het doel. Het, het, is, het is gevaarlijk om het te zeggen bij Sneijder... maar het leek mij een beetje een goal. Maar hij, bedoel, de, de, de opzet was wel als zodanig. Nou, de opzet uit... was op doel te schieten. Ja. En uh, daar kwam hij ook terecht. Dat ging er ook in. Maar uh, de manier waarop het uitgevoerd werd, is dat een. Een korreltje van geluk. Ja, dat ja, denk dus, het he? wel. Ja, keeper net iets te ver voor. Ja. Maar goed, dat, is toch maar dat zag je van... niet, hoor, dat de keeper te ver voor zijn doel stond. Nee, nee. maar goed, dat is ook het mooie van sport. Hè? Dat dat ja. soort ballen er ook soms in gaan. Uh, uh, bij Oostenrijk heb ik heel regelmatig, uh, terwijl ik hier naast je zat... de oors en de arts voorbij horen komen, als er Noutenfiets aan de bal nou, was. Ik zie nu pas voor het eerst wat een geweldige speler dat is. Uh, bij Twente speelt niet rechts buiten En uh, ja, moest hij eigenlijk gewoon diep gaan en die bal voorgeven of erin schieten. Uh, bij Inter was hij uh, vaak uh, niet, <coughs> niet aanwezig, maar hij speelt fantastisch, vind ik. Ze hebben ook helemaal geen vat op hem. Hij, stuurt ze, hij speelt mensen de uh, no look pas in de vijfde minuut al. Hij stuurt uh, Nederlanders echt volkomen verkeerde, verkeerde kant uit steeds. Hij speelt zo gemakkelijk en zo verschrikkelijk goed. Hmm. Dat, ik vind het echt... Uh, het, is een beetje, uh, het is een beetje een euziel met een attitude. Dat is het. Ja, want er staat wel een mannetje. Ja, ja. Met zijn borst vooruit, hoe ja. die loopt ook. Ja, ja. En, er moet wel eens een kruising tussen uh, Ronaldo en Slata en Ibrahimovic. <laughs> ja, ja, die, die, uh, alleen zo goed is hij nog niet. Nee, maar hij is wel heel erg goed. Hij is ook heel jong, hè? Ja. Ik geloof dat... was. ik heb het geloof ik net verteld. Ik dacht, hij 21 of 22 oh, is, was hij. 22. Is? Dus die jong heeft nog een hele carrière voor zich. Ja, dat, maar dat wordt echt een topspeler. Ja. Je, jammer dat hij weg is gegaan bij Twente? Ja, uh, bij Twente waren ze zelfs blij omdat het een vervelende klier uh, moet zijn. Ook uh, daar, maar jemig Mina, je zal zo'n gast nog maar een jaar uh, hè, daar hadden kunnen houden. Dat zou toch te, te gek zijn geweest. Even weer naar uh, Oranje. Uh, wie valt jou dan verder op? Nou, ik vind er geen positieve zin. Nou, Kuit is in, uh, die, uh, liet zaterdag al zien tegen Chelsea dat hij echt in vorm is. En hij doet weer ongelooflijk goed en nuttig werk. Hij geeft steeds rugdekking, de rugdekking aan de middenvelders op de middenlijn. Dus als daar iemand de bal dreigt te verliezen, dan pikt Kuit hem heel vaak op. En dan uh, speelt hij hem verder uh, dieper naar voren. Ik vind hem heel goed spelen. Er zijn heel wat uh, Oranje-spelers. Uh, je hebt ook mee zitten schrijven. Die, die, die wel eens een foute paas of een slordige paas gaan. Ja. Maar Kuit, ik, ik, ik, heb hem, ik weet niet of jij het hebt gezien. Nee. Maar ik heb hem nooit op een, op een nee. fout kunnen betrappen. Hij nee, speelt vinden. heel erg goed. Uh, ik vind Theo Jansen ook niet slecht voetbal hoor, overigens. Uh, het lijkt erop dat, uh, dat uh, zeg maar, in de combinatie van Bommel, Van de Vaart, dat Van de Vaart de vormgever was aan de linkerkant, dat Jansen nu min of meer die rol heeft overgenomen. Van Bommel speelt daar een beetje dienend voor. Uh, uh, Jansen heeft niet zoveel balverlies als Affela en want die zijn wel eens slordig. Ja, Van Bommel? <coughs> ja, de het, dertigste minuut weer zo'n verschrikkelijke nare overtreding dat hij zijn uh, noppen in de voet van nummer drie zet. Dat is uh, toch een vervelend aspect. En dan vervolgens ook weer naar die, die scheidsrechter uh, kijken. Zo van, joh... Uh... Ja, wat is er aan de hand? Ja, nou, hij, hij, probeert... hij, doet, hij doet mij wat aan. Ja, maar de... hij probeert hem gewoon uh, uit te schakelen. Punt. Ja. Goed. Um, uh, dan uh, gaan we heel langzaam naar de negatieve kant uh, van uh, Oranje. Is er iets verder nog wat jou in negatieve zin is opgevallen? Of... Nou, Je het ik er vind voor is heel erg gretig. En uh, die heeft soms uh, ontzettend goede bewegingen. Maar uh, drie keer is geloof ik zo'n... Uh... Ja, nu zag ik het weer in de herhaling... Je zit daar, herhaal van de goal. Van de goal We zijn uit uh, de radio, hoor. je zit niet bij ja, te besparen. Ik, ik, maar de, de radioluisteraars thuis kijken waarschijnlijk ook mee. je weet, nooit. Maar uh, die, die assist is misschien toch iets minder als da, uh, dan dat ik eerder, eerder uh, dacht. Ja. Maar goed, anyway, Affalai, die uh, drie keer een solo, die dus veelbelovend begon en dan toch zomaar de bal kwijtraken. Hmm. Dat is dan uh, ja, om, uh, ja, toch dat hij dan opeens de concentratie verliest. Ja. Maar hij heeft wel de brutaliteit om het te doen. Ja, hij kan ook voetballen. Ja. Over Afferlay gesproken, denk je dat hij het gaat, uh, gaat maken bij Barcelona? Ik geloof dat ze heel tevreden zijn daar. <coughs> en hij heeft de techniek en uh, hij speelt daar, geloof ik, ook vanaf de linkerkant. Uh, volgens mij hebben ze hem ook uh, uh, gekocht bij Barcelona vanwege die wedstrijd tegen Zweden op de linkerkant. Dus uh, dat is misschien wel een hele goede positie voor hem. Had je dat verwacht, dat hij, zou, uh, dat hij zo zou binnenvallen in, uh, in een ploeg... de beste van Europa? Mm, uh, ja, nou, hij, hij, ja, ik, had eigenlijk niet, ik had geen verwachtingen ten gunste of ten ongunste. Ik bedoel, uh, het had kunnen mislukken. Vooralsnog lijkt het erop dat hij zich goed aanpast. Ja. Nou, wat um, moet er in de tweede helft gebeuren? Wat voor wissels zou je graag zien? Dat nou, vooral dat Snijder eruit gaat. Dat is als eruit gaat. Uh, oh. Vermoedelijk oh. komt Strootman er dan dus in. Dan zet hij of Theo Jans uh, op 10, dat zou kunnen. Uh, of hij brengt Luc de Jong op 10. Uh, en uh, dan, zou Jan, ja, dan, dan moet hij Jans ook wisselen als Strootman op linkshalf komt. Oh. Uh, hij, hij kan Strootman en Luc de Jong inbrengen. Okay, nou... Maar als uh, Luc de Jong niet meteen komt, dan zal hij waarschijnlijk eerst even Theo Jans op nummer 10 zetten. Goed, we, we wachten het uh, even af. Uh, uh, we gaan het even over Johan Cruijff hebben. Uh, ten aanzien van zijn rol bij de club waar uh, jouw hart toch ook wel een beetje ligt. In ieder geval, je volgt zijn kritisch, Ajax. Ja. Uh, hij krijgt uh, in zijn rol bij Ajax in ieder geval geen bevoegdheid om beslissingen te nemen over technisch beleid. Wie zegt dat? Kruijf zelf, dus dat is redelijk ja. betrouwbaar. Ja. Dat zei hij na afloop van het gesprek dat hij met een paar Aijs, Vee, had... in het kantoor van de Johan Kruijf Foundation. De collega's van RTV Noord-Holland ving er Kruijf na dat gesprek op. Meneer Kruijf, uh, hoe is het uh, gesprek gegaan? Ja. Dus het was een goed gesprek. Ja, zeker het is gesprek. We zijn bezig. We zitten toch in met uh, zo'n platform? Nou, dan, dan moet je overleggen en kijken wat er allemaal gebeurt. Meneer Van der Boog zegt, u, mag, u wordt een soort uh, klankbord van het uh, technische platform... maar u gaat niet bepalen wie de trainer wordt en wie de technische directeur wordt. Klopt dat? Ja, formeel gezien uh, is het natuurlijk zo dat, uh, dat, dat hij dat moet beslissen. Dat is duidelijk. Maar goed, als je hier ziet wie in dat platform zit... dan is het natuurlijk heel vreemd dat als wij wijzer van rechtsaf en hij zich van links af, Dat gebeurt natuurlijk niet. Ja, want u... Maar dat is normaal, hij moet dus dus zijn, hij is directeur. Maar u wilt ook eigenlijk deel uitmaken van, althans u kunnen bepalen wie er technisch directeur wordt en wie de nieuwe trainer eventueel wordt? Wij... Nou, het, het is veel te individueel. We praten eerst over uh, jeugd, jeugdopleiding en dat soort dingen. Nou, dat houdt in dat, uh, dat er nu een, een, een platform gedingest is. Nou, je gaat er naar kijken. En op het moment dat je ernaar gaat kijken, uh, dan, dan. Hij staat, zit zelf ook in die, in die commissie, dus het is niks, uh, geen, geen spokenwerk of zo. Hij zit er dus bij. Dus het, het lijkt me dat hij uh, ook daar zijn mening geeft. En wat hij er wel of niet van vindt. En op een gegeven moment is er een eindmening. En die wordt dan uitgevoerd. Ja, en die moet hij uitvoeren, want hij is directeur. Tot slot, op welke termijn kunnen we uh, alles verwachten? Alle duidelijkheid? Een eerst stap voor stap. Uh, en dat zal uh, ja, misschien ja. over uh, een maandje of zo zal dat zijn. Ja. Dank Spaan. Uh, Johan Cruijff. Dat ja. is een platform gedingen. Ja, platform Prachtige vraag. <laughs> Van de Boog ja. zit er ook in. En uh, volgens Johan heeft Van de Boog dus ook <coughs> eigenlijk de beslissingsbevoegdheid. Maar ik denk dat als Van de Boog zijn baan wil houden... dat hij toch echt wel moet doen wat Cruijff zegt. Nou ja, inderdaad. Formeel is het zo dat uh, ja. dat, dat, dat, dat platform niet kan beslissen. Maar hij nee. zegt het eigenlijk zelf. Ja. Als wij aanzeggen, dan uh, lijkt, lijkt het erop dat he? hij geen mee moet gaan zeggen. Nee nee nee. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Dat is duidelijk. Dus hij heeft officieel geen bevoegdheid om beslissingen te nemen. Maar, maar hij neemt ze wel. Of hij neemt ze wel. Goed, het is uh, precies half tien. Radio 1. Het NOS-journaal. Freddy Van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 De besprekingen tussen Noord- en Zuid-Korea... zijn na twee dagen al op een mislukking uitgelopen. Volgens Zuid-Korea is de Noord-Koreaanse delegatie... uit het overleg weggelopen. De besprekingen hadden de weg moeten vrijmaken... voor het hervatten van het zeslandenoverleg met Noord-Korea. Een Zuid-Koreaanse deskundige zei dat zijn land voor een volgend overleg... eerst moet nagaan of het Noorden wel geïnteresseerd is in besprekingen. En de effectenbeurzen in New York en Frankfurt willen fuseren...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 En dan is langs de lijn nog tot 11 uh, uur... met zometeen natuurlijk de tweede helft van Nederland-Oostenrijk... vanuit uh, Eindhoven. En verder uh, uh, nog over uh, nieuws hebben we over Rico. U weet wel, die uh, renner van de Nederlandse wielerploeg. Vakans Soleil. Hoe zit dat nu? Wel of geen dopinggebruik? Wel of niet zijn eigen bloed vervangen? We horen het uh, zometeen wellicht van de directeur Bart van der Linden... van Vacans Soleil. Eerst even naar Jong Oranje, want dat heeft vanavond... een vriendschappelijk interland tegen Tsjechië... Verloren in Waalwijk wonen de Tsjechen met 1-0. Thomas Mikola besliste het duel in de 78 e minuut. De ploeg van bondscoach Korpot plaatste zich niet voor de eindronde van het EK in Denemarken. Tsjechië deed het wel. Nou -ex. -ex. van uh, hotel bijna vijf over half. Ze zouden alweer moeten spelen. Zijn er wissels? Bas, Stigler, Jack van Gelder. Ja, het zijn wissels. Wissel voor uh, Matthijssen. Uh, en Snijder is in de kleedkamer achtergebleven. Daarvoor speelt Elia. Waardoor Avalai een uh, linie terug is. En uh, het balbezit is voor de Oostenrijkers. Ik heb geen idee of bij de Oostenrijkers wissels zijn. Voor, nee, voor alsnog niet. niet. Uh, het balbezit is uh, voor Elia. Tussen twee manen in. Uh, wordt uh, fel uh, op de huid gezeten. En uiteindelijk houdt hij de balbezit dan over. Terwijl uh, ook Emmanuelsson uh, zich warm loopt uh, bij het Nederlands elftal. En ik weet niet wie daar nu in de stad er nog eentje te rekken en te steken. Ik geloof dat het Vlaar is. En Vlaar, dat zou ik zeggen, die zat helemaal niet bij de selectie. Dat klopt. Maar die is uh, vandaag nog opgeroepen omdat Maduro met uh, griep uh, geveld, uh, niet kon spelen. Balbezit uh, is voor de Oostenrijkers. Maar we zien straks wel wat er nog meer gewisseld wordt. Macho is in ieder geval nog steeds uh, de doelman van de Oostenrijkers die de bal nu naar voren henst. Ja, de Oostenrijkers zijn het volgens mij echt dezelfde elf nog. als ik even heel snel ja. en goed gescand heb. Ja. Minuten onderweg tussen de tweede helft. Het Nederlands elftal op een 1-0 voorsprong. Goal van Sneijder en het balbezit voor Wisselhof Die de bal aan Kuit geeft. hem teruggekaatst krijgt. En dan wordt opgejaagd. Via Van de Wiel aan de rechterkant terug naar Stegenburg. Beetje aan de korte kant. Wel dan de helft van Oostenrijk opgetrapt. Huntelaar kan wel het wel winnen. Maar kop de bal dan door. In niemands land mag je dat niet noemen, maar toch in ieder geval een land waar met name Oostenrijkers wonen en geen Nederlanders. Zo heeft Oostenrijk de bal weer aan de rechterkant van het veld. is het Klein, die vervolgens met de bal aan de voet naar binnen kan draaien, langs Elia wilde Dan vervolgens omdat hij even een had, nog een keer langs moet. Dan zoekt hij een moeilijke oplossing. Die moeilijke oplossing bevindt zich aan de zijkant, maar wordt uiteindelijk via Schiemer... Heel knullig over de zijlijn geholpen. Ingooi voor het Nederlands elftal. Bal inmiddels genomen en alweer aan de voeten gekomen van Wisselhof. Wisselhof, uh, Nederland nu, uh, nu spelend. Uh, en dat zou heel erg zijn, zeg me tegenwoordig. Maar ik vind het verstrekt ons in met twee rechtsbeners in het hart van de verdediging. Naar een linksbener, naar uh, Theo Jansen die de bal uh, probeert te spelen. Naar Elia, maar dat lukt niet omdat Schiemel er met een voetje tussen zit. Heeft Nederland halverwege de helft van Oostenrijk aan de linkerkant van het veld bal bezit. En zal Pieters zich gaan belasten met het nemen van de inworp. Terwijl uh, bij Nederland uh, nu niemand beweegt. En uh, Pieters daar uh, ontzettend prijs op stelt dat het wel gebeurt. Via Jansen krijgt Pieters de bal terug naar Edia. Edea met de man in de rug, Tikt de bal goed door met de hak. Pieters moet de bal nu goed voorgeven. Doet het ook goed en dan gaat hij erin. Uitstekende Apel zegt goede voorzet van Pieters. En dat wilde Van Marwijk al veel vaker. Pieters, die de capaciteiten heeft om de achterlijn te halen. Een goede voorzet heeft. En alles heeft te maken met snel vertrouwen. Nu pikt hij die bal prachtig over Macho heen. En die staat er natuurlijk zoals van ouds. Goudhaantje, Huntelaar, die geen enkele probleem heeft. Het hakballetje van Elia is schitterend. De voorzet, schept de bal van Pieters is helemaal op maat. En Huntelaar scoort in de openingsfase van de tweede helft 2-0. Hij gaat in de buurt van een uh, record komen, Jan Huntelaar zijn tiende goal in zes Interlands op een rij. Drie tegen San Marino, twee tegen Finland, één tegen Moldavië, dat was de enige ook trouwens. Twee tegen Zweden en één, ook de enige, tegen Turkije en nu dus ook weer één. Dat is een uh, knappe prestatie om nou echt het record te halen. Dat is voor oorlogs moet hij nog wel even doorgaan, want het is ooit iemand gelukt. Dat was fout Buitenweg, weet u nog. Van 1914 tot 1926 speelde hij in de landschip. Ja, ooit negen wedstrijden hij. achter elkaar. <laughs> en uh, daar mag Huttelaar nou nog even zijn best voor doen. Maar dit is toch wel een prestatie. Hij speelde maar buitenweg. Uvv. Utrecht UVV. en Hercules. Oh. Ja, mooi. Dat is een de, de grote naam in die tijd. Uh, maar dat is inderdaad uit lang vervlogen tijden. Huntelaar dus 2-0. Het gebeurt na 48 minuten. De Oostenrijkers hebben de bal weten dat de wedstrijd in ieder geval verloren is. Want je mag nog hopen tegen Nederland dat je met één gelukkige bal nog een keer op een gelijkspelletje zou kunnen komen. Maar twee keer scoren, dat lijkt me voor de Oostenrijkers wat te veel gevraagd. Sterker nog, het zou maar zo kunnen dat het Nederlands elftal besluit om nog een extra tijd in het zakje te doen. Overtreding nu gemaakt op Elia, ter hoogte van de middenlijn. De man die het doet is klein, de rechtsbek. Vrije schop genomen en aan de voeten van Wisseroff. Die uh, De bal krijgt van Theo Jansen, twee teamgenoten. FC Twente dus uh, goed vertegenwoordigd in het elftal. Met ook nog uh, Elia als ex-Twente-speler en Autofiets uh, zal het uh, de ploeg uit uh, Enschede goed doen. De club daar, Luc de Jong, dat, uh, ja, Luc de Jong die op de bank zit nog. En uh, Avalay die het balbezit heeft nu aan de rechterkant van het veld richting Kuit. Kuit uh, tussen twee man in, tussen drie man in, komt daar tussen weg. Kuit gaat het 16 meter gebied in, tussen vier man in en uh, struikelt dan. Maar dat uh, gebeurt ook bij de tegenstander. Dan wordt er uh, uitverdedigd uh, en uiteindelijk uh, via twee man komt die bal dan toch in de voeten van de hoogte van de middenlijn van Bommel. Met het balbezit en uh, via Van der Wiel de combinatie. We hebben onszelf al uh, voetbald, en dat heb ik in de eerste helft al eens gezegd, natuurlijk zoveel makkelijker dan de Oostenrijkers. Dat als het even een tempootje harder gaat, dat Oranje weg is. En ook op hoge snelheid de techniek heeft om dan zeg maar niet de bocht uit te vliegen. Dat kunnen de Oostenrijkers niet, Behouders dus of Arnautovic dan wellicht. Nu het uh, balbezet voor Oranje met de diepe bal op Huntelaar. Daar zit Klein bij om een oogje in het zeil te houden. Maar hij wacht eigenlijk op zijn doelman, Macho, die komt op tijd. En heeft de bal voor de voeten van Huntelaar afgepikt. En mag dan een... Uh, Doeltrap gaan nemen. Dat doet hij dus in de 51ste minuut van deze wedstrijd. De bal op de grond. Huntelaar komt nog even op posten. Met de bal hoog en door Meijerhoven wel doorgekopt. Maar buiten het bereik van ploegen nodig gebleven. Via Wisselhof terug naar Stekelenburg. Of via Stekelenburg weer terug naar Wisselhof. Die dan nu wel door twee mensen wordt opgejaagd. Want die aan autofiets er één is. Maar met een keurig boogballetje de bal inlevert bij Van der Wiel. Van der Wiel zet het op een lopen ja. Maar wel zonder bal. Want die is breed gegaan naar Van Bommel. Die kiest voor de andere zijde naar Pieters. pieters afvallei. Op de 10 dus nu nadat het vertrek van Snyder Elia aangespeeld terug naar Affelai. Lichaamschijnbeweging ontdoet zich van de tegenstander. Maar kan vervolgens de bal niet anders dan terugspelen? Zo ligt hij opnieuw aan de voeten van Wisselhof. Nederlands zelftal straalt rust uit en straalt uh, kwaliteit uit. En dat uh, komt uh, tot uiting uh, in de score. 2-0. Maar met name in het verzorgde spel. En in het uh, met elkaar op het moment dat er druk wordt gezet. om dat ook met elkaar vanuit alle linies te doen. En dat uh, kenmerkt uh, een goed elftal. En dat heeft Van Marwijk. Daar uh, kunnen we absoluut zeker van zijn. En dat werd natuurlijk ook bewezen tijdens uh, het afgelopen WK. Balbezit nu uh, voor het Nederlands elftal. Heitinga die uh, goed staat te verdedigen. De bal nu. Voor de knalt. Huntelaar probeert de bal in bezit te krijgen. Maar door het gestoor van Huntelaar krijgt Nederland wel weer balbezit. En Theo Jansen speelt dan de bal ver terug. En speelt hem dan, dat zal je altijd zien, als je lovend bent over een elftal met veel controle over de eigen achterlijn. Een corner voor de Oostenrijkers. Het is de eerste in de tweede helft. De derde in totaal. Oostenrijk staat achter met 2-0 in corners voor met 3-1. Wat vindt u belangrijker? Ik zou het niet weten. Het. Zeven minuten na rust. Nou, ik moet er echt nog even over nadenken. <laughs> de hoekschop voor uh, Oostenrijk ligt even een extra bal in het veld. Die wordt uh, nu door Affelay weggetrapt zodat de Oostenrijkse hoekschop kan komen. Vijf mensen mee naar voren. Alle veldspelers van Oranje blijven opmerkelijk vinden in het eigen strafschopgebied. Komt de bal, wordt weggekopt zonder probleem door Huntelaar. Opgevallen dan door Affelai. Elias mee, die kunnen allebei een behoorlijk hard hollen. Affelai met een tegenstander in zijn rug. Wordt vastgehouden. Dat moet een vrije schop zijn en dat moet een gele kaart zijn ook. Voor de dader Junozovic. En krijgt hij die ook? Die krijgt hij ook. Eerste gele kaart van de wedstrijd. De speler van Austria, Wien, vanwege het vasthouden en daarmee het onderbreken van een veelbelovende aanval, zoals dat volgens de boeken heet van Ibrahim Affelaai. Vrij schop, Nederlands elftal, 10 meter over de middenlijn. Van der Wiel staat erbij. Van Bommel uh, wil de bal graag krijgen, krijgt hem ook. Van Bommel speelt de bal neem ik aan terug naar Van der Wiel. Nee, uh, kies het tussenstation dat EDA heet. Dan komt hij uiteindelijk bij Van der Wiel, die hem even terugspeelt naar Wischerof, Wischerof. Met Heitinga. Heitinga heeft wat meters voor zich. Heitinga heeft tot nu toe al een paar uitstekende openingen gecreëerd. Met een lange trap van rechts naar links. Heeft de bal nu naar Kuyt gespeeld. Kuyt op de middag van het veld. Van Bommel aan de rechterkant is veel ruimte. Speelt de bal goed in de loop naar Elia. Elia knalhard voor. Huntelaar kan er wel of niet bij komen. Kan er niet genoeg bij komen. En dan via Fuchs is het uitverdediger. Maar Alaba raakt de bal dan ook kwijt. Want Nederland blijft heel goed druk geven. Daar waar de Oostenrijkers balbezit hebben en dat gebeurt meteen al in de voorste linie. Elia passeert een tegenstander en passeert net niet aan de autofiets. die de bal als een touw, aan het touwtje van zijn ex-ploeggenoot afpakt. En via Alaba en Maaierhoven kan Oostenrijk misschien even op de helft komen van Oostenrijk, maar het kost veel kracht. En Usovic raakt hem kwijt. Goed gedaan door Pieters die daartussen zit. En de bal richting Stekendenburg die de bal weer meegeeft aan Theo Jans. Ja, dat was toch ooit de voorhoede van het Nederlands Elftal. Los van Blaise Coufo, Arnautovic aan de rechterkant en Elia aan de linker. Dat kun je toch bijna niet meer voorstellen. Hoewel het nog niet zo heel lang geleden is eigenlijk. Van het van Twente bedoel je? Ja, ja. Van een ja. Nederlands Elftal. Nee, van, ja. van Twente. Ja, ja, ja, ja. Je zei het Nederlands zelf. Oh, sorry. Nee, van Twente. Ja. Balbezit is er niet. Een blessure is er wel. Een wave trouwens ook. Hoort u wel nog tot de achtergrond. Die komt hier langs. Dat betekent dat, uh, dus Jack, hij nu zitten. Weer, dat Jack nu pas weer ja. gaat zitten. <laughs> Siemer is uh, gebaseerd geraakt. Dat zal Huub Stevens niet leuk vinden als hij kijkt. En dat zal hij ongetwijfeld doen. Spelers zoals wel eerder zeiden van Red Bull Salzburg. De club van Huub Stevens. Club waar ook David Mendes da Silva speelt overigens. Oud AZ en Oud International ook. Dat mag ik inmiddels wel zo noemen denk ik. Schimmer Over, kreeg, kreeg uh, Stevens enorme kritiek uh, afgelopen weken in, uh, in VI. Uh, van, Janko. van Janko en van Van der Vaart. Die hem, die hem echt beschimpten als zijn schreeuwer. Uh, niet leuk. Nee, nou is er tussen Stevens en Janko wel het een en ander voorgevallen. Maar daar kunnen we het misschien later nog eens over hebben. Um, Siemer gaat naar de kant, maar op eigen kracht. En dat betekent dat hij straks wel terugkomt. Neem ik dan maar aan. Of ook de Oostenrijkse bondscoach zal zeggen. Geen ruzie alsje, alsjeblieft met clubcoaches. Dus die haal ik er dan maar uit voorzorg uit. Maar de schade lijkt mee te vallen. Laten we het allemaal maar bijhouden. Oostenrijk geeft inmiddels de bal keurig terug. Dat is een goede gewoonte van de Oostenrijkers om uiteindelijk alles keurig bij de rechtmatige eigenaar weer terug te bezorgen. Ja, het kan een paar jaar duren. Balbezit nu voor Heitinga. Heitinga naar de linkerkant van het veld. Naar Pieters, Pieters naar Avalaai. En de weef gaat maar door met Elia in balbezit. Pieters, dan, uh, Pieters speelt de bal even terug. Doet dat uh, richting van, uh, Stekendenburg. Stekendenburg een beetje opgejaagd. Knalt de bal aan de rechterkant van het veld. Goede bal uh, op het lichaam opgevangen door Van der Wiel. Van de Wiel die een moeizame start had van dit seizoen. Erg vermoeid was, ook maar een week vakantie had na het WK en naar de voorbereiding van Ajax toe. Maar inmiddels zijn ritme begint op te pakken. Heitinga kijkt of hij weer zo'n bal kan geven. Hij telegrafeerde even bij oogcontact met Elia, maar prefereert dan geen risico te nemen. Via Wisselroep gaat de bal even terug. Dan heb ik het idee dat het carnaval hier al redelijk is begonnen. Met Stekelenburg die zich daar niet door laat afleiden. En tegen Wisschoff zegt weg jij. Want we moeten ruimte creëren. Ruimte die er dan is om van Bommel aan te spelen. Qua sfeer is het prima. En qua spel is het zeker ook alleraardigst om te zien. Alhoewel Kuyt nu de bal kwijtraakt. En aanhoudt is het lichaam goed gebruikt. De bal speelt. Steekt hem naar Alaba. Alaba moet hij wel goed voorgeven. Doet dat? Oh nee doet dat niet. Want de bal gaat langs en achter iedereen. Waardoor Edia misschien kan versnellen. En Nederland in een semi-counter kan uitbreken. Met Theo Jansen. Kuit. Kuit. draait dan eigenlijk een beetje de verkeerde kant op. Maar Avaluij probeert dan de opening te creëren die er moet zijn. Nee, doet hij ook niet. Had naar rechts gemoeten. Gaat het uiteindelijk naar links. Elia de bal moet even inhouden. Zo is de vaart en de verrassing totaal uit de aanval verdwenen. Bij het moment van Oostenrijk zo even, dacht ik terug aan de woorden uit de eerste helft. Dat de Oostenrijkse coach na afloop zal verklaren best aardig bij vlagen. Maar de laatste paas enzovoort dan was het natuurlijk hier weer het geval. Rechts, rechts. Oh. Ja. Maar niet gezien. Affelaj kiest voor links. Rechts was van de wiel aanwezig. Links staat Kuit, Maar die bal is te lang onderweg en wordt onderschept. Oostenrijkers zinnen op een uitbraak nu. Schimmer aan de bal. En dan gaat hij via Jonozoviets aan de rechterkant. In een dubbele 1-2 uiteindelijk toch wel voor de voeten komen van de Nederlander. Als Pieters tenminste sterk naar de bal blijft kijken. Dat doet hij. Die rolt over de zijde, Maar dan blijkt hij zelf het laatste hebben geraakt. Meijerhoven dan aangespeeld uit de ingooi. Korte 1-2. Klein overtreding leek het. Bouwgaard liggen naar de grond. Maar de bal rolt en mag door. Een aan de bal aan de andere kant van het veld. Geeft hem mee aan Fuchs. De linksback die is gekomen. De voorzet is net niet goed genoeg. Want ook hier geldt weer van Bommel haalt weg. Dus het probleem voorlopig opgelost. Maar nog niet helemaal. De bal komt vanaf de andere kant opnieuw voor. Nu wordt hij weggekoppeld door Van der Wiel. En moet Kuit achter de bal aan. Maar ziet hij tot zijn ontzetting dat Fuchs eerder bij de bal is? Fuchs via een Met een uh, leuk hakje. Houdt het balbezit voor Oostenrijk. Uh, dat uh, via het hart van de verdediging. in dit geval via uh, Preudel de bal opbouwt. Met, uh, het balbezit uh, nu uh, achterin, waar uh, het balbezit uh, nog steeds is voor de Oostenrijkers. Met weer. De bal wordt uh, nee, veel te hard gegeven. Binnenkant back, achterheid. Ik ga langs. Althans, de binnenkant verdediging in ieder geval. Maar Alaba kon het niet belopen. Stekenenburg heeft het balbezit. Uh, ik verwacht uh, wat meer uh, invallers uh, aan Nederlandse zijde. Van Nistelrooy staat met ja, Van Marwijk. Van van Marwijk. Denk ik denk dat Van Nistelrooy tegen Van Marwijk zegt: ga jij maar omkleden. Balbezit voor Stekenburg uh, aan de rechterkant van het veld met Wiskelhof. Wiskelhof wordt een beetje opgejaagd. En we krijgen uh, inderdaad uh, de toejuichingen voor Van Nistelrooy... die er straks uh, in zal gaan komen. Het vind het publiek leuk. Ik denk dat je ook zoveel mogelijk jongens gewoon... een uh, extra kruisje achter de naam moet geven... daar waar het gaat om te spelen van Interland. En misschien twee debutanten de gelegenheid moet geven... om uh, een opwachting te maken in een oranje shirt. Balbezit voor Heitinga. Heitinga naar Elia, opgejaagd. Speelt hem al hard naar Stekendenburg. Maar die kan hem uh, gelukkig in één keer naar voren spelen. Huttelaar houdt hem al, goed, hem al goed uit de rug. Wat zegt hij nou? Het is absoluut geen terugkomen buiten, in spelpositie Want er stond nog preudel achter. Oké, okay, een foutje kan gemaakt worden. en De Oostenrijkers hebben balbezit. Balbezit is voor Bouw Die zijn geld verdient bij Austria-Wien. Aan de linkerkant komt er steun. Nou ja, wel, maar wat laat op gang. Zo kan Nederlands elftal na een paas, die wat lang onderweg is op het middenveld, onderscheppen via Jansen en Pieters. Er is er voorin eigenlijk niemand in beweging. Er staat echt iedereen te wachten op de bal die komt. Pas als de bal komt, gaat iedereen bewegen. Dat lijkt me wat aan de late kant. Dan mag je nog blij zijn dat die bal uiteindelijk nadat hij door Oostenrijk onderschept is over de zijlijn wordt gelopen. Dat Pieters gewoon een mag gaan nemen halverwege zijn eigen helft. Even nog over Van Nistelrooy. Als hij erin komt, en dat zal wel, dan uh, zou hij als hij scoort. En je zou bijna zeggen dat zal dan ook wel de top 3 van de all-time topscorers van het Nederlands elftal binnenkomen. Dat is een lijstje dat weet u we, wordt aangevoerd door Kluivert. 40 goals. Dan Bergkamp 37. Wilkes met 35. En Van Nistelrooy staat dan nu op 34. Kuifweg... Aan de rechterkant wordt het nog aardiger voor Oranje. De bal komt niet bij Huntelaar en wordt weggetrapt door Klein. En nee, dat al dat via Wisserof en Theo Jans de balbezit heeft... krijgt meer ruimtes omdat de Oostenrijkers zo langzamerhand murf worden getikt. En van die ruimte moet het deel zelf te gaan profiteren. Elia gaat er aan de linkerkant van, uh, vandoor. Zoekt de achterlijn op. Geeft geen goede voorzet. Kuit uh, kan er niet bij komen. Arnautovic neemt de bal dan onder controle. Met uh, Pieters uh, bij zich. Arnautovic uh, draait dan om Elia heen. En speelt de bal uh, riskant. Maar heel goed via Baumgarting en Alaba. Alaba gebruikt het lichaam goed. En houdt ook nog balbezit. En opent dan uitstekend aan de linkerkant van het veld. Waar een enorme ruimte ligt. Omdat Fuchs zomaar kan uh, opdrijven met de bal. Maar nu. Gaat hij zelf schieten? Nee. Geeft hij de bal aan de linkerkant? Ja. Junuzovic uh, speelt de bal dan door. Baumgartlinger een mogelijkheidje. Maar die bal die gaat uh, voor, het, uh, voor iedereen eigenlijk langs. Uh, voor de eerste paal ook. Uh, en ruim achter het doel. Met uh, nu dus uh, de doeltrap voor Stekenburg. Het wordt nu wat meer open. Er, uh, het wordt wat, uh, aan beide kanten wat meer open. En ik denk dan dat Van Marwijk zoiets heeft van, dat vind ik niet zo goed. Laat Nederland in ieder geval gecontroleerd blijven en zelf profiteren van de ruimte. Maar nu wordt het een beetje van over en weer rennen en kijken wie de meeste kansen gaat krijgen. Balbezit van Huntelaar, slechte bal van Edea. Die de bal in één keer door wil spelen, de bal onder controle had moeten nemen. En dan krijgen we de eerste wissel aan Oostenrijkse zijde. Het is uh, Erwin Hoffer die uh, erin gaat komen voor Yunozevich. Uh, dus de man uh, die uh, als enige tot nu toe een gele kaart heeft gehad. Hoffer uh, komt er in de spelen van uh, Keizers Gaat beginnen aan zijn 21ste in land en uh, neemt de positie uh, een beetje voorin. Waardoor Oostenrijk misschien met een extra aanvalletje gaat spelen. Waar Elia nu de bal geeft richting Huntelaar. Huntelaar de bal in één keer door wilde spelen naar Avalai. Maar dat wordt door Baumgartlinger doorzien. We gespeeld hebben bijna 62 minuten. En Nederland nog steeds leidt met 2 tegen 0. Kolsvallen snijden voor rust Huntelaar. Erna voeks aan de bal voor Oostenrijk. Baumgartlinger aangespeeld. Die zich maar ten nauwe nood met een slimme draai kan ontdoen van Klaas-Jan Huntelaar. Dan gaat de bal terug naar de verdedigingslinie. Preudel krijgt hem dan. En klein weer aan de rechterkant van het veld. Elia dichtbij. O, zomaar ingeleverd na een bij Van Bommel. Zou van grote afstand kunnen schieten Van Bommel. Maar heeft andere ideeën. Aflaai kan nu van de rand van de 16 schieten. Maar laat het aan Kuit. Kuit gaat eerst nog een tegenstander voorbij. Maar ziet dat jammerlijk mislukken. Zodat Fuchs de tegenstander in kwestie er nu met grote passen. En bovendien met de bal vandoor kan. Aan de rechterkant van het veld Arnautovic. Bal is net niet goed van Schiemer. Arnautovic is ook boos op zijn ploeggenoot. De bal belandt eh, nadat hij onder zijn schoenen doorschiet over de zijlijn. Nederland Elftal heeft inmiddels gegooid. En via Jansen komt de bal bij Van Bommel terecht. Opening van Mark Van Bommel naar Dirk Kuyt aan de rechterkant van het veld. Houdt de bal binnen. Dat kost dan nog wat moeite omdat de bal twee meter achter hem kwam. Dan teruggespeeld naar Van der Wiel. Meldt zich op de Oostenrijkse helft. Weinig beweging. Mensen staan stil. Van der Wiel probeert het nog even met Kuyt. Moet dan toch terug. En speelt dan de bal aan John Heitinga. Na 62,5 minuut, die dan dolbouw mag verzorgen. En dat op zijn beurt dan weer overlaat aan Van Bommel. Van Bommel die de bal speelt naar Pieters. Het enige wat je het Nederlands zelf kan verwijten. is dat niemand een keer uh, echt wegloopt van een bal. Waardoor uh, iemand aangespeeld kan worden. Alleen Huntelaar doet dat. of iemand aan de vleugel. Maar op het middenveld zit er weinig diepgang in. Men wil allemaal in de voet worden aangespeeld. Waardoor het zo nu en dan in tempo. enigszins wegzakt. en ook wat voorspelbaar wordt. Theo Jansen speelt de bal even achterloos. Uh, met buitenkantje voet richting Stekenburg. Ja, het is nu geen wedstrijd meer. Voor zover het uh, überhaupt echt is. Geweest. Maar gezien de stand uh, is het nu volledig gespeeld en gaat Nederland op jacht naar nummer 3 via Kuit. En uh, de tempoversnellingen van Bommel kan er misschien iets moois ontstaan. Bal gespeeld richting Avalai. Avalai richting Elia. Buitenom komt Pieters. Elia moet naar binnen, Pieters moet buitenom. En moet de bal dan ook krijgen. Maar Elia gaat zelf met een actie die uh, strandt vanwege nonchalance. Elia herstelt dan, probeert te herstellen, kan inderdaad herstellen. En dan via Theo Jansen heeft Nederland weer balbezit en via Wisselhoff kan er opgebouwd worden. Het is uh, makkelijk hoe het Nederlands elftal Oostenrijk Uitspel. onder de duim houdt. Terwijl Kuit nu buitenspel staat. Het appel van uh, Jack was eerder dan de vlag van de grensrechter. Ja. Applaus daarvoor en een vrije schop voor het Oostenrijkse uh, elftal. 64 minuten, 2-0. Sneijder Huntelaar maakte de goals. Bij Huntelaar is dat dus zijn tiende goal in zes Interlandse. Na het spelgeval van Kuyt een vrije schop voor Jurgen Macho. De doelman van Oostenrijk. Maar Oostenrijk is simpelweg geen partij voor het Nederlands elftal. Meijerhover kopt een bal door, krijgt een parkerende post terug. Zoekt de dubbele combinatie met de invaller Erwin Hoffer. Die pas net in het veld staat. Slordig uitverdedigen. Na dat aanval van Oostenrijk was onderbroken van Oranje. Meijer, krijgt krijgt vier weer. Balbezit voor Oostenrijk. Maar Meijerhover heel slordig. Het is er een die volgens mij wel kan koppen, maar dat doet hij dan telkens. Ja, omdat hij niet bij de bal komt. Je op trainen, dan noemen we de kopgallig. Maar volgens mij komt hij normaal nooit aan de bal. Aan de voeten is het een... Verschrikking. De bal gaat uh, terug naar Stekelenburg. Pieters, ja of niet? Het is toch De hele familie zit vlak achter je. Ja, precies. Uh, van Bommel krijgt de bal. Die spreken allemaal geen Nederlands. Met een hakje dan, het dan het naar... Topnaal, uh, ja. <laughs> <bedankt>. <laughs> met een hakje dan naar Heitinga. Heitinga, Kuip, Dan komt Van de Wiel aan de rechterkant. Huntelaar voor het doel. Maar de bal gaat eerst terug naar Kuiten, En terug naar Jansen op het middenveld. Jansen uh, met uh, versnelling aan de bal. Uh, van Bommel tussen twee mannen in. Uh, dan Avelay. Avelay opening uh, naar de... Linkerkant van het veld. Elia kan één op één. Moet daar langskomen met uh, Klein. Doet dat uh, nu met de goede beweging. Met een goede actie richting Huntelaar. Huntelaar in het 16 meter gebied. En Huntelaar scoort net niet. Maar het is wel typisch Huntelaar. Hè? Hoe die daar ook weer tussen komt. Edia overigens uh, laat zien dat er uh, zo ontzettend gesmacht wordt naar spelers die een actie hebben buitenom kunnen gaan. Achterlijn kunnen zoeken. Uh, een man uh, kunnen bespelen. Uh, wat dat betreft is het leuk om Elia te zien. En vind ik Elia toch lekkerder aan de linkerkant dan Afalai. Uh, met alle respect, maar hij heeft gewoon veel meer dreiging. Ja, Elia is een man die zijn tegenstander opzoekt en actie maakt en er langs gaat. Dat is Afalai toch niet. Afalai is meer iemand die je in de diepte kan gebruiken. Maar goed, het is uh, fijn dat je ook dit soort mensen gewoon nog op de bank hebt. Zeker. Dat is de totale luxe van bondscoach Bert van Marwijk. Dat zelfs nu Robben er niet is, en van Persie er niet is, en van de, de Vaart er niet is. Nigel de Jong, vergeten we ja. dan bijna nog, Max Halve, die er niet is. En dat je toch zo'n elftal in het, in het veld kan zetten en dan ook nog zo'n bank hebt. Nou ja, dat is uh, luxe. Elia ja, met een prachtige actie dus die door uh, Huntelaar toch had kunnen worden afgerond. Want hij rommelde zich er wel aardig doorheen, maar het was niet genoeg. Nee, ik zit alleen te denken, we houden natuurlijk nog steeds uh, de Achilleshiel tussen aanhalingstekens. Want iedereen altijd roept het hart van de verdediging. Uh, daar zitten, zitten we natuurlijk we niet rijk bedeeld uh, in uh, allerlei mogelijkheden. Maar aan de andere kant, je hoort ook nooit meer wat van de naturalisatie van Douglas. Dat is helemaal verdwenen. Ja, dat is echt Vraemd. Goed, Balbezit in ieder geval voor het Nederlands helftal. Pieters kan de inworp gaan nemen. Bij Nederland loopt Luc de Jong zich warm, er loopt Strootman zich warm, er loopt Nissel van Nistelrooy zich warm. Kortom, ik reken op wat debutanten in de slotfase van deze wedstrijd. Bal die even hard het wordt teruggespeeld van Pieters in de voeten van Wisselhof, Maar dat is allemaal zonder enig probleem, want niemand jaagt meer wat Oostenrijk betreft op Balbezit. En uh, Heitinga die, uh, neemt de bal dan even onder de voet. Uh, gebaart dan even richting Van Bommel. Van Bommel wijst dan dat hij naar Stekenenburg moet. En dat gebeurt dan ook. En Stekenenburg knalt de bal ervoor. Dat is niet al te handig. Want het is balbezit voor Oostenrijk. Het zou kunnen dat uh, straks de Jong nog gaat invallen voor uh, Kuit En aan de rechterkant voorin gaat spelen. Dat is wat hij bij Twente wel met enige regelmaat heeft gedaan. Als Van Nistelrooy namelijk logischerwijs voor Hunterlaar komt. Ja, zou dan gaat de voor de Jong... straks uh, eruit halen voor Strootman, denk ik. Ja, dat kan nog Van Bommel. Dat ja, lijkt me gezegd, logisch. En Of, of Jans. Ja, nou ja, we wachten wel even af. Vrij schot voor Oostenrijk eh, komt als eh, Fuchs achter de bal heeft plaatsgenomen na een klein overtredingje van het Nederlands elftal. En nu krijgt Fuchs daar gezelschap van Arnautovic die van een meter of veertig toch de indruk wekt dat hij dat best eens ineens zou willen proberen. 68 minuten gespeeld, 0-0 of 2-0 stand. Het is toch Fuchs die de bal voorgeeft en er wordt gekopt, zo ook, door Preudel. En die naam viel al een aantal keren eerder omdat hij met het hoofd twee keer scoorde in de wedstrijd 2,5 jaar geleden in Wenen. Maar dit keer kopt hij naast, raakt er nog licht bij geblesseerd ook. Dus wel weer overheen gekrabbeld. Maar moet nu het hele en terug van dat Nederlandse strafschopgebied naar het strafschopgebied van Oostenrijk. Dat doet hij dan nu toch op het welbekende sukkeldrafje. En alsof Maarten Stekelenburg enige sympathie voelt. Wacht hij even met het nemen van de doeltrap tot het Preudel toch tenminste op zijn eigen helft is aangekomen. Nou, dat is nu het geval. En dan komt dan de doeltrap van Stekelenburg. Kuit staat daar eigenlijk al een poosje op de bal te wachten. Wordt dan afgetroefd in de lucht door Fuchs. Maar die bal springt er met veel effect uit, zodat hij toch door Kuit weer kan worden opgevangen. En wordt afgeleverd. Weer opnieuw bij Kuit naar een korte 1-2. Met Hunterlaar komt de bal voor de voeten van Afflei. Aan de linkerkant wordt dan Elia aangespeeld. Ook Jansen is mee. Dat heeft Elia nou niet gezien, maar wel gevoeld blijkbaar. Maar de bal is net niet gelukkig genoeg voor Jansen die hem verspeelt. Oostenrijk wil uitverdedigen. Jansen zet zijn voeten nog voor. Stoort zo goed dat Elia de bal weer oppikt. En er zou dus vlak voor het nieuws nog een kans voor Oranje aan kunnen komen. Ook als Averleid tenminste zijn best doet. Hulp inroept van de, van de wiel. Het zou nog kunnen. Bal voor de goal. Nee, gaat over Huntelaar heen. Hees. Nee, ja. Penalty Penalty voor Nederland zelf dan. Nou, of die erin gaat en wie hem maakt, dat hoort u straks. Maar straks nog voor Oranje. Op één.